In Noord-Syrië zijn volgens mensenrechtenactivisten de afgelopen dagen honderden mensen opgepakt. Het weer vanavond en vannacht droog, alleen in de kuststrook kans op renkende de bui. Morgen eerst nog zon, later bewolking en in de avond kans op regen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nachtbraken, familie, vrienden zie ik weinig. Tot mijn spijt, veel vraag meer, maar ik vraag ze voor geen tijd. Ik wil meer sporten, maar op kopstol hou ik na. Morgen weer vroeg of ik wil niet dat ik te, te laat hoor. Al daar geslapen, maar bijna op een deadline. Is dit nou slapen bij kop? Zou het toch gestresst zijn? Ik kan best hard werken, maar er is soms een tijd voor Wel overzicht, maar soms te weinig tijd. Voor een boel dat wat mij verblijft Dagen zijn te koord, voor mij om te doen wat ik. Dagen zijn te koord, hoe kan er ik geen seconde stil Aan ontkomt de doel. zocht er als ik op ben ik moe. En er is tijd genoeg, maar invulling in over Dagen zijn te koord, voor mij om te doen wat ik. Dagen zijn te koord, hoe kan er ik geen seconde stelen? Nou wij kom en ben ik moe er is tijd voor maar ik, in de ring is geen op want dit klinkt wat overspannen. Ik ben relaxed, echt, maar maak wel vele plannen. Er is nog zoveel dat ik wil leren. En er waren voordat ik de pijp uitga, al duurde het vast nog vele jaren. Het leven is te kort, dus ik ga niet van elke dag uit Elke dag voluit, dan word ik maar niet moe. Ik wil geen halve kracht en wil ik eigenlijk niet toe. Dagen uit de kort. Voor mij om te doen wat ik wil. Dragons uit de kort. Ook wow, alweer ik geen seconden stil. Op de vroeg. Toch ochtend, als ik opsta, ben ik moe. En er is tijd genoeg, maar die wil Als ik opsta ben ik moe. En daar is tijd genoeg, maar ik vind in al verbloed. Daar is hij de koor. voel mij op te doen. Als ik wil uit de koop. Ook, ook altijd geen seconde stil. Om te doen Of zochten ik, ik opsta ben ik moe. Helaas eventjes uh, Dat je ons een paar weken hebt moeten missen Maar goed, we zijn er weer Marcus en ik uh, twee, weken, ja. twee weken geleden Hadden we nog hier een, een Studio vol Met een aantal Muzikanten uit Volendam, Alaska genaamd uh, ga je nu overklappen dat uh, wij de dertigste zijn, we er niet. Dus dan wordt die uitzending nog een keer gewoon herhaald. Welkom bij deze Alternative FM. Twee uh, nummers om mee te beginnen. Dat waren Palalalaka, het, de Executioner. Zij waren een van de winnaars in de voorronde van de, de Rob Hakdau-woord van het seizoen 2009-2010. En daarachter hoorde hij de Soundbouts. Daar hebben we even de hele tijd niks van gehoord, maar ze waren toch wel degelijk deelnemers van de Rob Agda van het afgelopen seizoen 2010-2011. Met een uh, Nederlandstalig nummer, maar dat hebben ze ook een beetje een Nederlandstalige SK. Uh, dagen zijn te kort. Nou, uh, Marcus, jij bent druk. Ja, ook. klinkt drukker. goed. Ja, klinkt leuk. Ja. Uh, vorige week hadden we een, uh, nou bijna geen mod, nee, was het nou Modderpoel of was het nou vorige week geen Modderpoel? Wekensteinpoel. Beekensnijd, viel eigenlijk reuze mee. Ja. Het heeft s'morgens geregend, maar uh, het veld. En toen had jij geen sliks goed. onder je schoenen gemonteerd of wat dan ook. Nee, joh, het veld was gewoon goed. Oh, het veld was goed. Ja, het, het een, beetje, een beetje nat. Maar voor het is prima. Okay, dus, en uh, foto's geschoten die we dus. Uh, die, dus... die komen nog. Ik heb nog geen pijn... tijd gehad. Ik heb wel foto's gemaakt, maar nog geen tijd gehad om ze te verwerken. Pijnlijke vraag dus. Maar goed, uh, maakt niet uit. In ieder geval hebben we dus uh, wat, uh, nou ja, muziek. Sowieso klaarstaan. Zowel van regionaal. Belang als van het internationale front Nou, uh, ik heb hier uh, iets uh, klaarstaan uh, Wat is het, de derde nummer van vandaag Dat is toch wel eentje Nou, oh, Dat is een regel echt klassieker lijkt me wel Hier zijn de mannen van Nirvana En Come As You Are Tenminste, ik hoor niks Wacht maar even ja, ja. Ik, zal hem, ik zal hem nog eventjes uh, terugzetten Marcus Want uh, hebben we hem klaarstaan? Volgens mij wel ja? Hier is hij, Nirvana En Come As You Are Dus uh, Kings of Leon en Saxon Fire Nou weet ik ook dat er een, een nummer van Kings of Leon ooit nog eens een keer door Laura Jansen is uh, min of meer overgenomen Dat was iets heel anders Daar ben ik uh, nu even gewoon uh, de titel van, uh, van kwijt Ik hou het allemaal niet uh, meer bij op mijn harde schijf Maar goed, uh, het is inmiddels uh, tien voor half negen geworden bij Alternative FM Zij al, wat uh, hadden we dan gedaan? Nou, 9 juni, vakantie van deze jongen En uh, jij had ook wat te doen, geloof ik? 9 juni, vorige week Nee. Nee. Ja. Nee. Jawel. Je had wel wat. Zei je nog uh, via de telefoon dat je nog wat had. Nou ja, goed. Ja, nee, uh, het zal ik allemaal wel. Het zal allemaal wel. Maar goed. Uh, wat hebben wij dan nog op stapel staan? Uh, uh, jij hebt iets leuks te vertellen. Nee. Of is dat iets te primatuur uh, dat we dat hier op de radio gaan uh, behandelen? Ik zou niet eens weten waar je het over hebt. Vijf dames. Oh, ja. <laughs> ja. Nee, nee, nee. Eerst die e-mail binnen hebben, dan kijken oh, of vijf dames natuurlijk oh, ook. Okay. Te ja, ja, want anders zitten ze nu aan de andere kant van de radio te luisteren en denken: van, wat gaan, we, wat gaan die gasten nou doen? Ik moet eerlijk uh, zeggen, ik uh, weet niet eens de naam van de band. Dan moet je nagaan. Dat is schandalig, maar goed. Uh, het het zijn dus in ieder geval vijf dames. Dat is mij verteld. Dat is jouw dus ook drum en gitaar, alles door dames. Alles door dames. Uh, gedeeltelijk dus, uit Haarlem, geloof ik. Mm. En uh, ze gaan me mailen op info ik ben heel nieuwsgierig. En ik laat me aangenaam verrassen. Dat, ja. dat, dat sowieso. Dus dat, dat hoop ik ook. Ja. Dat, dat, dat lijkt me wel een heel aardig, aardig verhaal natuurlijk. Uh, zei ik al. Uh, Alaska hadden we uh, twee weken terug. Die uitzending wordt de dertigste herhaald. Maar wat gaat er uh, dan de dertigste gebeuren? Zei de gekke hier. Nou ja, 30 juni hebben, is er nog een kwartfinale van de grote prijs van Nederland. En die speelt zich af in bitterzoet in Amsterdam. En daar speelt ook een bekende voor ons. Namelijk... Soedonite. En die stond uh, uh, bij Bekenstein Pop uh, afgelopen uh, ja, zaterdag. Mooie foto's van. Daar heb jij uh, foto's voor geschoten. Ja. Uh, Staat ze daar uh, nog uh, aardig uh, bij? Misschien? Ja, ja het, is een, het is een mooie foto. Ze waren als ik op uh, opstuurde. Dus. Oh, ja. Plus dan al de, de opnames die we al eerder hebben gemaakt. Daar was zij ook al blij mee, geloof ik. Hè? Ja, we zijn gewoon goed bezig. <laughs> Kijk, nou goed, over Sus de grote gesproken. Natuurlijk zijn er nog uh, bizarre uh, dingetjes achtergebleven. Zoals een deur die we hier uit uh, de studio moesten slopen. Twee jaar terug. Dat was in juli. Ik weet het nog, Sneak was het uh, buiten. En uh, nou ja, toen kwamen we hier een paar gasten uh, aanzetten. Ze uh, noemden zich John Doe's Revenge. Waren ze de winnaars van uh, de Rob Akna-woord van het seizoen 2008-2009? Daar heeft ook Ravol van nog in de finale gestaan. Ik je hier straks ook nog, uh, nog een opname, uh, dat zeg ik, een, uh, een stuk van het album weer. Uiteraard, hoe kan het ook anders? Maar John Doe's Revenge is een, uh, een beetje een stille dood uh, gestorven. Dat is wel jammer, want hier en daar zaten er toch hele veel juweeltjes tussen. De opname is niet helemaal 100%. En dat had uh, ook uh, te maken met op een gegeven moment dat uh, Suus de Groot erg ver van de microfoon af stond, maar de deur die we gebruikten, die stond als een soort, uh, ja, wat was dat, een absorberend uh, geval. Muurtje. muurtje voor uh, de drummer die daar uh, bezig was. Dat was Henning. Die speelde op de drums. En uh, dat was in ieder geval uh, semi akoestisch Dat weet ik wel. Maar het klonk als volgt: Hier zijn John Doe's Revenge met onze versie van The Black Crowes, gemaakt in juli 2009. It's looking at you Your pretty legs And your hairdo. How you hold your glass How you smoke, you smoke You and me together guests in the house. Hello, everybody. Hello, hello. Mogen spelen. En dan moeten we afsluiten met een uh, dikke, dikke hello. Ja, zo ging dat inderdaad. Ja, nou, uh, daarna is er ook helemaal geen uh, live band meer geweest in uh, de studio, omdat het te veel herrie werd gemaakt. Nou, uh, we hadden de stichting uh, wat was het? Geluider uh, wa uh, Zandvoort, toch? Er uh, staan daar drie mensen idee. die iets tegen het circuit hebben of zoiets. Uh, de... Oh, dat heb je natuurlijk ook nog die mensen tegen het circuit. Uh, ja. Nou, uh, dit, uh, dit was ook eigenlijk wel tegen het uh, circuit en wel tegen het Bentjescircuit wel te verstaan. Maar goed, uh, ik ga me er niet veel, veel te veel uh, politiek over uitlaten, want anders dan kunnen we misschien dit uh, programma gaan opdoen. Maar goed, wat wel uh, is, is dat dit een versie is uh, van We Cook With Fire. Dat is heel leuk, want uh, het is ook een nieuwe single, heb ik hem laten vertellen. Ze zouden, ze, zouden ermee, ze zouden ermee aan de gang gaan, maar ik heb er nog verder niks over gehoord. Moet we de website eens even gaan raadplegen? Maar goed, uh, dat, dat was één uh, kant van het verhaal. Daarvoor John Doe's Revenge en Black Rose. Uh, het uh, verhaal van een. Uh, nou, dat was semi-acoustisch. Dat was nog erger dan uh, wat we met Wie Cookie we Fire hebben gehad. Tenminste, erger. Dat was luider, laat ik het, ja. laat ik het beter zeggen. Maar toen waren de buren niet? Ik denk het niet, nee. Maar... Nee! Wat, uh, wat, wat uh, zo bijzonder is, is dus uh, dat deze band. Ja, daar hebben we dus materiaal van. En het, uh, de, ja, het is over met uh, John Dozen Events band bestaat niet meer. Uh, groot kruis erheen halen. Uh, de enige die nu nog wat uh, betekent, dat is Suus de Groot. 30 juni, ik zeg het nogmaals, is zij te zien in Bitterzoet in de kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland. Dus. Uh, en de mensen die al uh, Bekerstein Pop hebben bezocht afgelopen zaterdag. Die weten dus wat Suus de Groot allemaal kan. Met een akoestische gitaar. En ze had ook uh, meegedaan bij uh, de... Wat was het? De Lost Waltz. Dat vooraf uh, ging aan uh, Bekerstein Pop op vrijdagavond. De vrijdagavond ervoor. Toen kwam ik wel erg... Uh, ja, behoorlijk als een uh, Spongebob uh, kwam thuis eerlijk gezegd. Komt droog over, maar... Uh, Drugweg, dat was uh, toch wel even een heel andere vraag. Moet je ook met de auto gaan? Ja, ik had er niet zoveel zin in. Goed, uh, we gaan weer door met uh, een uh, Zandvoorse band. Ja, die hebben we ook. Dit wat je trouwens op de, de achtergrond hoort. Daar is één uh, uh, min of meer een bandlid bij betrokken. Fred Lot. Want je wordt hier contact. Een, uh, een beetje een snoeiharde metalband Maar goed uh, We zullen ze nog wel eens weer eens even uit de motorballen halen Deze band komt zeker uit Zandvoort uh, The Mutated Minds Dat heten ze wat, wat dat er gaat uh, En die jongens ja, Ze zijn, uh, ze zijn uh, wat aan de weg aan het timmeren en toch Wordt het even een beetje onderbelicht Dus gaan we er weer wat aan doen She is in her own world van de healing van The Mutated Minds Doe! The present don't just look too far Ja, Trip Trigger was dat. Met uh, Be Here Now. En daarvoor hoorde je Rarely Alive. Zoals uh, voormalig collega Merle Hoekstra zei. Die zijn ze heel saam, live. Hoewel, ze waren toch uh, afgelopen zaterdag op het uh, landgoed uh, van Bergenstein uh, te zien. En te horen op het uh, gedeelte van het oxypodium. Gaat het een beetje? Ben je nog een beetje Jammer. van de hoi <laughs> En daarvoor hoorde je trouwens uh, She's In Her Own World van The Mutated Minds. We brachten tijd op tien voor negen. Gaan we langzamerhand, denk ik, nu de laatste voor dit uur. Dat duurt. 9 minuten, bijna 9 minuten, dus uh, nou, dat gaan we bijna redden uh, bijna. dat is Skits of Lloyd and Nothing Left dat, dat is dan uh, de laatste voor, uh, voor dit uur ik heb, uh, nog niet eens, ik heb hem nog niet eens opgeschreven dus ik kan je nagaan uh, dat kreeg ik toevallig aangereikt uh, van onze vriend Pascal van der Beek die zei van, nou moet je eens een keer uh, luisteren dan geloof ik ook dat die jongens op een vrijdagspop hebben gestaan maar dan is dat ook alweer een tijdje terug en uh, ik ga toch eens even kijken of ik met deze halemse print ook iets zou kunnen doen. Want dat verdienen ze wel. Tot aan het uh, nieuws uh, van, uh, van 9 uur ga je uh, dus luisteren. de uitvoering. Nothing left van Skids of Lloyd. Tot straks na 9 uur.